Kees Groot met het NOS-journaal. Bij Philips Lightning in Eindhoven verdwijnen 118 van de 350 banen op de researchafdeling. Het OR en het personeel wordt daarover vandaag geïnformeerd. De ingreep is bedoeld om de onderzoeksafdeling efficiënter te maken. Het bedrijf richt zich tegenwoordig sterk op slimme verlichtingssystemen die verbonden zijn met het internet. De banen die komen te vervallen zijn functies die daar minder relevant voor zijn, zegt een woordvoerder van Philips Lightning. Venezuela houdt voorlopig de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao dicht. De sluiting van drie dagen die zaterdag werd ingesteld is door president Maduro verlengd. Volgens de vicepresident is de blokkade nodig om de maffia te bestrijden. Schepen en vliegtuigen mogen niet meer reizen tussen Venezuela en de eilanden. De ABC-eilanden zijn voor de toevoer van veel producten zoals groente en fruit afhankelijk van Venezuela. Een keuringsarts zegt dat hij onder druk van de gemeente Lingenwaard een medisch rapport heeft aangepast. Daardoor kwam een gehandicapte vrouw niet in aanmerking voor een aangepaste keuken. Aanvankelijk oordeelde de arts dat de vrouw recht had op de aanpassingen, totdat gemeenteambtenaren plotseling in zijn kantoor stonden. Ze drongen erop aan dat het rapport onmiddellijk werd aangepast, zegt hij. De keuringsarts zwichtte voor de druk, staat volgens Omroep Gelderland in zijn verweerschrift. De arts moet binnenkort voor de tuchtrechter verschijnen. De best bezochte bioscoopfilm van vorig jaar is Despicable Me 3. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen de animatiefilm die ook in een Nederlandse versie onder de titel Verschrikkelijke Ikke te zien was. 2017 was een goed jaar voor Nederlandse bioscopen. Voor het tiende jaar op rij nam het aantal bioscoopbezoeken toe, zegt filmdistributeurs Nederland. Het weer in het oosten kan er vanavond wat regen vallen. Komende nacht liggen de minima tussen 1 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Smiddags is het rond de 8 graden. Donderdag en vrijdag blijft het grijs, maar wel op de meeste plaatsen droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam... tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein 11 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikje Ambacht en Sliedrecht... 20 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoopend Ridderkerk... 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. Op de A22 van Beverwijk naar Velze is ook een file ontstaan... omdat de tunnel dicht is. Uh, dat levert niet alleen problemen op op de A22... maar ook op de, N210 van, of nee, op de N197 moet ik zeggen, van Heemskerk naar Beverwijk. Bij Beverwijk ook ruim een half uur op onthoudt. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Knoop met De vertraging valt nu nog mee, die is nog maar 10 minuten. En op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam...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 you that's what Tell me who's the to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 On campus, Fresh out, teach that loud, no way, no matter the Fresh out, teach that loud, uh -huh. I, I, I bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle uh -huh, Sam. He go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 Dan stuur je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS Journaal.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is Kerst met ZFN. Met me nu. De Boulevard.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 We ZFM Z